10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Alexander Pechtold van D66 wil nog voor het einde van dit jaar... in debat met premier Rutte over het alarmerende onderwijsrapport van de WRR. Wat zijn zijn oplossingen? U hoort ze zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Jan van der Putten. In Amsterdam zijn vannacht twee mensen doodgestoken. Agenten zagen in de wijk Nieuw-West een zwaargewonde vrouw op straat liggen. In een huis waarvan de deur open stond lag een man die neergestoken was. De politie. Wij kwamen inderdaad op, uh, op meldingen van getuigen af. En uh, hebben nog geprobeerd om die zwaargewonde vrouw en man uh, te reanimeren. Dat is niet gelukt helaas. Uh, vermoedelijke verdachte is uh, gevlucht in de richting van de burgemeester van Tienhovengracht. Nou, het gaat waarschijnlijk om een man met een blanke huidskleur. Leeftijd tussen de 40 en 45 jaar oud. Hij droeg een donker mutsje en had een spijkerbroek aan. De politie denkt dat de slachtoffers waren de bewoners van het huis. De provincie Limburg wil Maastricht-Agen Airport overnemen. De luchthaven zit in de financiële problemen. In juni voorkwam de provincie een faillissement... met een bijdrage van 4,5 miljoen euro. En om een structurele oplossing te zorgen... wil Limburg de luchthaven voor het symbolische bedrag van 1 euro... overnemen van de eigenaar op Nipport-Dura-Vermeer. Vervolgens willen gedeputeerde staten een concessie uitgeven... net als bij het openbaar vervoer. Het plan wordt in februari voorgelegd aan provinciale staten. Een rechtbank in Jeruzalem heeft oud-minister Lieberman vrijgesproken in een corruptiezaak. Lieberman, een vertrouweling van premier Netanyahu, kan daardoor terugkeren in de Israëlische politiek. Eind vorig jaar trad Lieberman af als minister van Buitenlandse Zaken. Hij werd beschuldigd van het aannemen van miljoenen euro's terwijl hij een publieke functie bekleedde. En ook zou die mensen aan baantjes hebben geholpen. Correspondent Monique van Hoogstraten. De zaken gingen over dat hij. Um ...door de ambassadeur destijds van Wit-Rusland Wit geïnformeerd zou zijn over een onderzoek dat naar hem liep, een onderzoek over Witwassen. Uh, die man die zou hem een briefje hebben toegespeeld met informatie. man heeft gezegd, nou ik heb dat gezien maar door de wc gespoeld, Het leek me niet van belang. Uh, maar vervolgens zou hij diezelfde man wel beloond hebben met een andere ambassadeurspost. Tussen Almelo en Hengelo rijden geen treinen... nadat er vanochtend een goederenwagon is ontspoord. Er zouden geen gewonden zijn, zegt ProRail. Zoals het nu uitziet is de trein naast het spoor gelopen met een wagon... Uh, dat betekent uh, dat er mogelijk over een uh, grote lengte misschien wel drie kilometer uh, schade is aan, uh, aan het spoor. Uh, vandaar ook dat we er nu vanuit gaan dat er in ieder geval tot vijf uur uh, hinder zal zijn voor reizigers. Volgens ProRail vervoerde de trein grind of zand. In Griekenland is een 24 uur staking aan de gang. Leraren, ambtenaren, luchtverkeersleiders... en medewerkers van het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd. Ze vinden dat de regering het land kapot bezuinigt. De staking valt samen met het bezoek van inspecteurs van het IMF... de Europese Centrale Bank en de Europese Unie. Ze bekijken of de Griekse regering voldoende hervormingen doorvoert... om in aanmerking te komen voor een nieuwe lening. Het weer nog in het midden en noorden van het land, een enkele bui. In het zuiden regen. Het wordt 10 tot 12 graden. We gaan naar de verkeersinformatie. Want de problemen op de weg zijn nog niet opgelost... en dus zijn we ook niet van Edwin Gerrits af. Dat bedoel ik niet onaardig. Edwin, goedemorgen. Morgen Sven. Er staan nog negen files. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is nog steeds dicht bij Geldermalsen... na een ongeluk met een vrachtwagen. Waarschijnlijk gaat de weg pas om 12 uur vanmiddag weer open. Verkeer richting Nijmegen kan omrijden via Den Bosch. De andere kant op, van Nijmegen naar Gorkum... is de weg weer helemaal vrij bij Geldermalsen. Er staat nog wel twee kilometer file... Op de A58 van Tilburg naar Breda knooppunt Galder... vier kilometer file, daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Zometeen, Alexander Pechtold en drie omstreden cardiologen... van het ruwaard van Putten ziekenhuis... moeten voor de tuchtrechter verschijnen. Pechtold niet. Maar dat is niet genoeg voor de dochter van een overleden patiënt. U hoort het zo bij de KRO.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 Peugeot heeft zo'n goede deal, daar zou je kozijnen-specialist voor worden. Want de Peugeot Partner en Expert zijn nu verkrijgbaar als Navtec Edition. Plus een Financial Leastery van 0%. Ook zin om te ondernemen? Kijk snel op Peugeot.nl. Donderdag is het gratis hoortestdag bij Schoneberg. Dat is morgen al. Hey, goed nieuws. Londen is binnen. Ja? We moeten over twee maanden leveren. Geweldig.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. D66 groep premier Rutte op het matje... na een alarmerend rapport van de WRR over het Nederlandse onderwijs. Cardiologen van het Ruwaard van Puttenziekenhuis voor de tuchtrechter. Maar daar nemen de nabestaanden geen genoegen mee... Een baan houdt jongeren in Mali of Mali uit de oorlog. Desnoods als muzikant. Een guitar is beter dan een Kalasnikov. En dat toch het tumeur van Koos Postoma. u hoort het allemaal in het vervolg van Goedemorgen Nederland van de Cairo. De Tweede Kamer, dames en heren, wil nog voor kerst een debat met premier Rutte... over het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR. Die raad pleit een totale revolutie in de onderwijssector. De initiatiefnemer van dat debat is Alexander Pechtold. En hij zit in Keurig, gestreken hemdsmouwen... met een paarse das in de studio in Den Haag. Goedemorgen. Dat heeft u goed gezien. Zeker. Uh, ik ben een beetje in de war toen ik het rapport las. U ook? Uh, nee, het is het zoveelste rapport dat eigenlijk die urgentie uh, nog eens benadrukt. Ook met internationale vergelijkingen. En als zo'n raad die de regering adviseert dat nu weer eens opschrijft... is dat voor mij ook weer urgentie. Maar ze hebben 2,5 jaar de tijd genomen, 16 ambassades bezocht... een hele stapel boeken gelezen. Ja. En vervolgens komen ze tot conclusies die we eigenlijk al kenden... Ja, dat is te pijnlijker. Want we hebben al de rapporten van de kennisinvesteringsagenda gehad. We hebben de commissie Veerman gehad. We hebben de commissie Rinoi-Kan gehad. En dat waren allemaal edelachtbare commissies die zeiden... onze kenniseconomie, ons onderwijs, het is op zich allemaal goed nu. Maar dat komt door investeringen uit het verleden. En ja. we moeten nu blijven investeren... om dadelijk de concurrentieslag ook in de 21 ste eeuw aan te kunnen. Ja, dat voorland voorspelt dan ook niet uh, veel goed voor dit rapport, zou je zeggen. Nou, dat weet ik niet. Ik vond gisteren wel aardig toen ik uh, bij de regeling zoals dat dan in de Kamer heet... vroeg om een debat met de minister-president hierover. Ik vind dit ook een debat waar je eigenlijk met de baas... De, de minister van Algemene Zaken over zou moeten praten. Want het gaat over de verdere toekomst. Dat eigenlijk alle partijen, ik meen behalve de PVV... Uh, mij steunde in, in zo'n debat. Ja, nou bent u de nieuwe gedoogpartner. Zeg maar de nieuwe wilders ja. van dit kabinet. Uh, dus uh, de kans dat het debat komt is natuurlijk heel groot. Al is het maar omdat een overgrote meerderheid van de Kamer dat wil. Maar als we dan kijken naar de inhoud van dat rapport... dan gaat het over res responsiviteit... En het organiseren van responsiviteit gebeurt niet in een vacuüm, maar in een context die voortkomt ja. uit het verleden... en waarin opgaven voor de toekomst vervat zijn. Ja, ja zo kan ik ook een rapport schrijven. Ja, ja nou, ik niet. <lacht> Want dat soort woorden zou ik niet verzinnen. Maar, dat maar kan wat je wel... betekenen ze? Ja, dat, dat kan je wel vertalen. <lacht> uh, waar het om gaat, is dat het, het, het, ja, kijk, de concurrentie met, van Nederland... met andere landen verandert. Als je nou kijkt naar China, naar Duitsland... He, om dat twee heel verschillende te nemen. In China is de afgelopen tien jaar is het aantal studenten... Uh, wat daar afstudeerd is, van zesvoudigd. Uh, universitair afgestudeerde afgelopen twintig jaar van In Duitsland geven ze 10% van hun bruto binnenlands product uit... aan de kenniseconomie in Nederland 7. Ja, uh, ja maar wacht even. want Sorry dat ik u even ja. onderbreek. Maar want over die kenniseconomie, daarvan zegt de WIR nou net... daar moet je je niet helemaal blind op gaan staren. Terwijl dat nou net een van de speerpunten van de afgelopen jaren was. Kennis, kennis, kennis. Ja. Ja, en waar vooral ook een, een soort survival of the fittest, hè, de, van de meest wendbare economie. Dus niet de sterkste economie, maar de meest wendbare. Ja, en, en, en daar zegt de WR nu van: uh, daar moeten we toch even wat anders naar gaan kijken. Nee, nee de, de, de WR zegt een aantal uh, interessante dingen die voor de toekomst van het onderwijs ook belangrijk zijn. Hè. Ze zeggen bijvoorbeeld: maak van dat onderwijs nou niet iets waar je alleen uh, versimpelt tot meetbare statistieken. Hè. Iedereen en ook onze huidige staatssecretaris kijken vooral naar die CITO-score. En waarvan oh. zij zeggen: nee, kijk nou, en dat vindt deze ook, naar de ontwikkeling van kinderen wat er bij het individu, wat bij ieder kind persoonlijk, nou de meest beste toegevoegde waarde ja. is uh, tijdens het onderwijs. Ja, maar dat moet je wel ergens meten. En de prestatie uh, uh, cultuur in het onderwijs, zou ik maar zeggen, was nou net een van de lessen uit het verleden. Uh, ook in vergelijking met landen als India bijvoorbeeld, en, uh, en de Verenigde Staten. Dat we daar veel meer in mee moesten. Maar ja. de vraag is nu, wat moet er nou concreet gebeuren? Want het rapport spreekt ook van uh, dalende onderwijskwaliteiten, dalende kwaliteiten bij leerkrachten, al ja. dat soort dingen. Maar het zijn allemaal dingen die we uh, ook uit uw mond al jaren horen. Dus wat gaat er dan nu veranderen wat u betreft? <lacht> Laten we eens beginnen met, het gaat niet altijd in het onderwijs over geld... maar het gaat nu wel over, er zal gewoon geld bij moeten. He? Maar dat Daarom... is er niet. Nee, dat is er niet, maar dat is een kwestie van keuzes maken. Dat hebben we bij de laatste onderhandeling ook gezien. Er moest uh, flink bezuinigd worden. Maar toch hebben we dan een half miljard structureel... dus ieder jaar terugkomend voor het onderwijs weten te regelen. Maar het dat gaat is hier om een revolutie. Een totale ja. revolutie zelfs. Ja, ja, ja. En dat, daarom is het zo goed dat zo'n zo zo raad dat ook heel ambitieus... en voor de langere termijn uh, formuleert. Ja. En dan is het aan ons politici om dadelijk in het debat... met de minister-president uh, vast te stellen... wat worden nou de eerste stappen die bijvoorbeeld onder zijn verantwoordelijkheid de komende jaren worden genomen. Ja. Want die verre toekomst begint wel vandaag. Maar welke stappen wilt u dan van hem zien? Ik wil zien dat uh, een paar van die zaken die nu uit dat rapport weer eens naar voren komen... en u heeft volkomen gelijk dat daar niet alleen maar nieuwe dingen in staan... maar bijvoorbeeld ook het leven lang leren. Dat je dus niet alleen voor je school, maar ook tijdens je carrière zelf... je arbeidsleven, dat ja. je daar elke keer omgeschoold en bijgeschoold wordt. Maar dat wordt. horen we ook al sinds de jaren negentig dat dat eraan zit ja. te komen. En dat zijn zaken die we nu, bijvoorbeeld ook de afgelopen tijd met de minister van sociale zaken ook aan het regelen zijn. He, dat uh, als je kijkt naar de jeugdwerkloosheid... dat er dus extra geld gaat om te zorgen dat die mensen... ook weer door om een bijscholing of extra uh, aan een baan komen. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor 50-plussers. Die worden nu vaak afgeschreven. Ja. Het gaat erom dat je onderwijs... En dan heb ik het niet alleen over het universitaire. Dan heb ik het juist ook over het praktijkonderwijs. Het technisch onderwijs. Dat je zorgt dat daarin geïnvesteerd wordt. He, als je nu kijkt in Duitsland. Dan gaan kinderen die een aanleg hebben voor technisch onderwijs. Al vanaf hun tiende in een bepaald traject. Waardoor ze dadelijk ook daar helemaal voor de arbeidsmarkt worden klaargestoomd. Ja. Nou, dat zijn prachtige ideeën. Bij daar roepen de ze in Rabant nu ook al uh, enige tijd om. Want daar is die, maak, die, die hoog getechnoliseerde uh, te maakindustrie uh, is daar heel groot. Ja. He, met chipfabrikanten. En zo. Maar het gebeurt nog te weinig. Het gaat allemaal veel te langzaam. Dat ben ik helemaal met u eens. Uh, en daarom was ik ook zo teleurgesteld dat toen dit kabinet aantrad... de ambitie voor onderwijs en innovatie echt op nul hadden staan. Nou, ja. Nu is er het eerste half miljard. Wat ja. mij betreft is dat uh, een hele bescheiden eerste stap. We, we moeten echt door. Want ja. uh, als je hierop richt, als je als economie hier je speerpunt van maakt... dan kom je niet alleen uit de crisis, je voorkomt er ook de volgende mee. Wat kost een totale revolutie? Nou ja, daar zijn al hele bedragen toen een keer voor, voor genoemd. Uh, bij Rino Kan ging het alleen al om de kwaliteit van leraren. Dat je daar miljarden uh, aan, aan kwijt bent. Want we weten allemaal dat als je een leraar voor een klas zet... die bijvoorbeeld zelf nog helemaal niet is aangesloten op uh, het digitale tijdperk. Ik maak dat zelf wel eens mee dat mijn kinderen mij verbeteren... hoe ik mijn iPhone moet gebruiken. Nou, als dat in de klas ook zo gebeurt... dan is digitalisering uh, is een probleem. Ja. Ik sprak maar hoeveel, laatst... hoeveel kost het nou? Uh, ja, uh, daar kan je miljarden en miljarden in kwijt. Maar Nee, dat is het niet. Als je alleen al de klassen wil plus? kleiner maken... dan uh, ik geloof ik dat één, leraar in, eh, of één leerling in iedere klas eraf al honderden miljoenen kost. Ja. En dat maar is ja, toch een van de punten waar onlangs van bewezen is... dat klassengrootte wel degelijk voor de rest van je leven belangrijk is... of je wel of geen kansen krijgt. Ja, maar dan lopen we toch wel telkens tegen hetzelfde punt aan. Namelijk, er moet een totale revolutie komen, maar er is geen geld voor. En u hebt het ook niet. Nee, maar als je nou ziet hè, naar ons omring... Om de landen, bijvoorbeeld Scandinavische landen, die ook bijvoorbeeld uit hun aardgas en, en, en, en olieopbrengsten uh, dat ze dat ook apart zetten, dat ze daarvan dit soort zaken financieren. Uh, dat zijn voor mij inspirerende dingen. Kijk, als Vindt je alsmaar... dus aardgasbaten uitsluitend voor onderwijsdoeleinden moeten worden gereserveerd dan? Nou, ik vind het een, een, een, een zinnig idee om daar eens wat meer over te gaan nadenken. Wij zitten nu erg op de korte termijn begrotingjes te maken. Dat zag je in 2013, dat zag je in 2014. En als wij. Uh, nou, ook eens een keer een punt op de horizon willen zetten waar we met z'n allen opgewekt naartoe werken. Dan vind ik dat. Eh, ik, ik snap dat u het kritisch benadert van. Dat pluk je nooit om daar miljarden naartoe te krijgen. Dat en ik, niks, niet. Zeg... ik vraag alleen waar u het dan vandaan haalt. Omdat ik u en anderen ook voor zeggen dat er geen geld voor is. Ja, maar uiteindelijk is het niet waar haal je het vandaan. Als we, met allen invest als we die investeringen nu durven te doen. Ja. Dan verdient zich dat ook terug. Wij zijn in Nederland veel te vaak de koek aan het herverdelen. Terwijl als we met z'n allen de koek groter maken. Ja. De belastinginkomsten ja. uh, ook, ook vanzelf gaan stijgen. Dus ja. het is ook het lef hebben. Ja. Om nu eens een keer echt het roer om te gooien. En daarom wil ik ook een debat met de minister-president. Want hij kan de minister van onderwijs van economische zaken en al die anderen... Ja. ook dwingen om dit nu op een te zetten. Goed, Sjef uh, uh, er dus, wat u betreft. Uh, en er moet snel helderheid komen. De totale revolutie in die onderwijssector... die moet er wat u betreft ook komen. En reserveer daarvoor uh, de aardgasbaten. Ik, ik zou, ik zou ik, u een leuk idee uit andere landen al eens opgepakt. En laten we nou dat soort creatieve dingen gaan gebruiken... om te zorgen dat, uh, dat we niet alleen de problemen van vandaag... aan het oplossen zijn. Tot slot zegt u Mali of Mali... Uh, dat schijnt ervan uh, vanaf te hangen of je er geweest bent. Uh, ik hoor altijd zeggen, als je er geweest bent, mag je Mali zeggen... en uh, anderen zeggen Mali. En u zegt? Uh, het is ook het Mali-veld, dus ik hou het bij Mali. <laughs> Goed, we gaan er nu naartoe. Ik dank u zeer, meneer Pechtold. Vraag gedaan. Da, ja. Nederland gaat meedoen aan een militaire missie in Mali. Then the today, free. De bevolking lijkt er blij mee. Before we're not free. Maar kunnen de Nederlandse militairen wel iets bereiken in Mali? Als er geen goede Structurele ontwikkelingsprogramma's meegaan in het kielzorg van de veiligheidsmissie, hebben hier geen enkele zin. Deze week in Goedemorgen Nederland, van hier tot Timbuktu. Jongeren in Mali hebben perspectief nodig, werk. Anders blijven ze vatbaar voor extremistische groeperingen die hen willen inlijven. Een, maar één een manier om hen te helpen is het ontwikkelen via... Acte Dat is een cultuur- en opleidingscentrum in Bamako, de hoofdstad van Mali. En daar is ook verslaggever Hans-Jaap Melissen... na zijn bezoek in Timbuktu gearriveerd. Bamako, de hoofdstad van Mali. Op de hoofdwegen ligt asfalt met daarnaast als stoep rood-bruin zand. En de meeste zijwegen ook hier in de wijk waar ik nu loop... is allemaal heel erg zanderig, grote kuilen... Het maakt al een dorre indruk, maar het is niets vergeleken met het noorden, waar de echte woestijn begint. Hier is het vruchtbaarste gedeelte van Mali in het zuiden. Maar of je nu in het gordroge noorden bent of in het iets minder droge zuiden, in Mali is altijd vruchtbare bodem voor muziek. Nou, dat was mooi om te zien, want ze begonnen met z'n tweeën op gitaar en een trommel. En ineens stonden ze met z'n zessen. Toen kwamen er meer zangers bij. Ik heb de zon uitgevoerd voor situatie. Dit zegt ook heel veel. Deze meneer zegt, ik heb dit lied geschreven. Uh, waarin ik dus zing uh, geen staatsschepen meer, geen oorlog, geen hypocrisie. Maar dat heb ik geschreven al een paar jaar geleden. Voor de afgelopen crisis. En dat zegt heel veel natuurlijk over hoe het in Mali toe kan gaan. Um, crisis die komen als eb en vloed. Maar dit is wel weer opnieuw... Erg populair, er wordt veel gevraagd als wij ergens spelen. Act Z heet het. Op de poort van het cultureel centrum, Act Z, daar staan een paar logo's geschilderd. Koninkrijk der Nederlander, met het wapen van Nederland. Maar ook daarboven stichting doen, Nationale Postcode Loterij. En dan kom je op de binnenplaats. En dit is een centrum waar theater wordt gemaakt. Een muzikant met een gitaar. De schilderijen hangen hier. You know what I can say about Adset? Adset is helping. I mean, I mean, uh, young people aiming to promote culture in Mali, and young people aiming to promote even education in Mali. Ja. Ja. Het is niet alleen een cultureel centrum, zegt deze meneer van het centrum. Het is hier ook gericht op onderwijs. Mensen kennis te laten maken, niet alleen met, met theater, maar ook met taal, met boeken. Uh, so to country to get Hier kunnen culturele ideeën borrelen, maar ook andere ideeën... die weer kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Mali. Want dat is ook heel belangrijk, dat Mali niet alleen maar naar vrede streeft... tussen verschillende groeperingen, maar dat het zich vooral verder ontwikkelt. En dan zul je alleen onvrede weg kunnen nemen. Original Afrika! Afrika maar dus daarmee ook voorkomen dat zij vatbaar worden voor extremistische groepen... die heel veel gerecruiteerd hebben onder werkloze jongeren, jongeren zonder perspectief. Want als je ze perspectief kunt geven, dan eindigen ze niet met een wapen in de hand... maar misschien met een muziekinstrument. Een gitaar is beter dan een Kalashnikov. Een gitaar is beter dan een kalasnikov. Een van de zangers voegt eraan toe, wij zijn blij met de komst van de troepen van de Verenigde Naties. Ook is dat Nederlanders bij komen, als zij iets doen tegen die djihadisten. We hebben toch een maand of negen lang daar behoorlijk last van gehad. Bang dat ze ook naar Bamako zouden komen. Als zij ervoor kunnen zorgen dat die mensen niet in Mali voet aan de grond krijgen, opnieuw, dan zijn we daar heel erg blij mee. muziek, pas theater, pas Ja, rien cultuur. En de muzikanten in het noorden zegt die, die, die hij ook kent en zo, die, die zijn heel erg blij dat ze hier Siddisten vertrokken zijn. Want ze mochten geen muziek meer maken, ze mochten niet meer roken op straat, je mocht niet drinken, je mocht geen theater maken. Alles was verboden toen de, ja, de extremisten, de moslim-extremisten kortstondig dan wel aan de macht waren in allerlei plaatsen in het noorden van Mali van Jaap Melissen. Morgen deel 4 van deze serie uit Maanen... het land waar binnenkort dus Nederlandse militairen naartoe gaan. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... Goedemorgen Nederland@karo.nl. Straks de inspectie voor de gezondheidszorg... slipt drie van de vier cardiologen uit het ruwaard van Putten... een ziekenhuis voor de tuchtrechter. Is dat voldoende voor de nabestaanden? Er is nu toch de humeur, hier is koosposten U hebt gehoord dat Leen Timp een groot televisieregisseur is overleden. Hij werd 92 jaar. U hoorde en las weer eens... hoe hij de grootste programma's van zijn vrouw Mies Bouwman in beeld bracht. En zoveel meer onvergetelijk werk vorm gaf. Maar ik dacht nog even aan Leen timp als stakingsleider. Zo'n 50 jaar geleden wilden de weinige tv-makers van toen... staken tegen de eigenlijke baas van de omroep, de regering. Meer salaris werd onder andere geëist. De radio zou niet meestaken... Het doel was goed, maar moest niet worden uitgevochten over de ruggen van de luisteraars, zei het brave radiopersoneel van toen. De radio bleef dus uitzenden, maar de televisie ging plat. Zwart beeld. De stakers noemden zich naar hun aantal, groep 73. Erleen Timp was een van de stakingsleiders. De stakers kwamen uit vrijwel alle vijf omroepen. Ik weet niet meer hoe lang die staking duurde, maar er werd gewonnen. Nooit gingen de lonen van omroepmedewerkers zo fors omhoog als toen. En oh ja, eigenlijk waren die stakers de eerste die zuilistisch denken doorbraken. Uiteraard gingen er toen nog honderden radiomedewerkers ook flink meer verdienen. Ze zaten in dezelfde CAO. Maar een dankwoord van die radiomensen aan Leen Timp en zijn makkers was er niet bij. Ook niet van mij, een nieuwkomertje toen in Hilversum. We kregen het allemaal heel druk. Met het aanschaffen van het eerste autootje, het eerste wasmachine, het eerste koelkastje. Op afbetaling. Dat wel natuurlijk. maar morgen in het ochtendhumeur van Henk Spaan.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 petit tour au petit jour, entre tes Pour flirt het is vijf voor half elf, u luistert naar de KRO. Op Radio 1, de inspectie voor de gezondheidszorg dient tegen drie van de vier cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten ziekenhuis een tuchtklacht in. Door hun handelen liepen patiënten volgens de inspectie onnodige risico's en een aantal overleed zelfs. Willeke Pietersma, goeiemorgen. Goeiemorgen. Uw moeder overleed vorig jaar. Klopt, ja. Had dat te maken met het handelen van deze cardiologen? Ja, ja. U hebt een brief gekregen van de inspectie? Ja, gisteren. Wat staat uh... daarin? dat ze drie van de vier cardiologen voor de tuchtrechter willen gaan brengen. Dus we zijn bezig om een tuchtzaak voor te bereiden. Ook vanwege het overlijden van uw moeder? Dat staat er niet specifiek. Ze danken mij wel voor de melding die ik gemaakt heb. Maar het is een vrij algemene brief. Dus waarin eigenlijk alle nabestaanden die melding gemaakt hebben... denk ik vernoemd worden. Ja. Ze benoemen niet sec de zaken die ze voor de tuchtrechter gaan brengen. De drie eh, die zich moeten verantwoorden voor de tuchtrechter. Eh, onder hen bevindt zich ook de cardioloog die uw moeder behandelde. Ja, Wat verwijt u deze arts? Um, het Mijn moeder in een uh, weerloze situatie uh, laten zijn. Dus haar niet willen zien, haar niet willen horen. En haar uh, medicatie hebben voorgeschreven die uh, eigenlijk haar fataal zijn geworden. Dus zonder gedegen onderzoek. Na wat zij precies heeft gemankeerd. Wat waren haar klachten? Uh, mijn moeder was uh, kortademig, had een uh, snel hartritme. En om die reden is er voor onderzoek naar het ziekenhuis gegaan. Zij is met spoed opgenomen, met dezelfde spoed weer ontslagen. Is met een tas met medicijnen naar huis gegaan. En uh, ja, toen is het eigenlijk heel slecht met haar gegaan. Toen ben ik een week bezig geweest om haar opgenomen te krijgen in het ziekenhuis, wat niet gelukt is. Uiteindelijk wel, maar toen was ze behoorlijk uh, verswakt. En in die periode, zij dus heeft twee weken in het ziekenhuis gelegen... is er uh, ja, geen cardioloog aan haar bed geweest. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat, ja. Dat ja. Hebt u, die vraag hebt u, neem ik aan, destijds ja, ook in het ziekenhuis gesteld? Ja, herhaaldelijk, Van ook continu aangegeven, dit gaat niet goed. Uh, en wat was toen het antwoord van het ziekenhuis? Uh, nou, eigenlijk van dat het allemaal goed zou komen met mijn moeder. En, maar, maar het uh, kwam niet goed? Het kwam niet goed, nee. nee. Want en waar is zij die... uiteindelijk aan overleden? Uh, aan een, uh, een dosis morfine. Zij waren, uh, ze hebben geen hardfilmpje gemaakt, maar wel morfine gegeven? Ze hebben, ja, ze hebben geen hardfilmpje gemaakt, maar wel morfine gegeven. Hoe kan dat? Ja, dus daarom is het wel heel goed uh, ja, dat de tuchtrechter daar naar gaat kijken. Wat mij wel verbaasd heeft in heel het proces is... Uh, er, er zijn veel instanties die onderzoek hebben gedaan... dat er heel erg uitgegaan wordt van de dossiers. En een van de problemen in het Ruward was... en is dat de dossiers niet op orde uh, waren. Dus als je uh, je informatie enkel en alleen uit een dossier gaat halen... Ja, dan kan je hoogheid constateren, dossier is niet netjes op orde... maar je zal nooit de waarheid vinden. En in Nederland is het nog steeds zo dat de dossiers bindend zijn... veel meer als uh, de informatie die nabestaanden geven. Hebt u ooit het antwoord gekregen op de vraag waarom uw moeder wel morfine kreeg... maar geen cardiologische behandeling die daar normaal gesproken lijkt mij zo uh, aan vooraf hoort te gaan? Nee, nee, nee. Die, die hoopte ik te krijgen via uh, de strafrechtszaak... Ik heb ook aangifte gedaan in januari jongsleden. Ja, maar het openbaar nou, ministerie heeft ze niet vervolgd, hè? Die heeft ze niet vervolgd, nee, nee. Ik ga nu 11 november, dus aanstaande maandag, in gesprek met de officier, om hem toch het verzoek te doen of uh, hij de zaak van mijn moeder wel... Uh, voor strafrechten wil brengen. En is hij daar niet toe bereid, dan uh, ja, ga ik een artikel 12-procedure opstarten. Want ik, ik vind dat een strafrechter hiernaar moet kijken. Want u vindt dat, haar, dat uw moeder... Uh... Ik heb echt onrecht aangedaan en mij daardoor ook. Is het dood door schuld in uw oog? Voor mij is het dood door schuld. Heel overduidelijk. Maar het Openbaar Ministerie heeft in eerdere instanties dus gezegd... daar hebben wij dan blijkbaar onvoldoende bewijs voor. Nou ja, weet je, ik heb een schrijven van hun ontvangen... en um, de brief richt zich toch meer op van... He, als we wel de bewijzen hadden gevonden... tot nu toe hebben ze dat niet kunnen vinden, zeggen ze. Ik betwijfel ook of dat ze daar voldoende naar gekeken hebben. Maar hun pakken door van... Maar ja, er zijn andere instanties die er ook naar kijken... Dus daar verschuilen ze zich achter. Hè. Ze geven aan de inspectie, is met een onderzoek bezig. Ja. En de Raad voor de Veiligheid ja, dat is een veel meer algemeen en breed belang... als dat het om het individu gaat. Ja. Nou, hebt u dus maandag een afspraak met de officier van justitie. Nou, ik neem aan dat u de brief van de inspectie meeneemt. Want de inspectie ja. ziet dus wel reden... om uh, deze drie cardiologen voor de tuchtrechter te brengen. De zwaarste straf daar is uh, uh, schrapping uit het big register Dus dat je je artsentitel kwijtraakt. Uh, misschien is dat nog een uh, handvat voor het Openbaar Ministerie... om er ook mee door te gaan. Ik wens u in ieder geval uh, sterkte met uh, het vervolg van dit traject. Ja, Dank u wel. En dank u wel dat u een toelichting wilde geven hier op Heel graag deze zender. Hartelijk Heel dank. Dag, dag. Welke Pieters Mouwenstad, dames en heren. Bijna het einde van deze uitzending. Voordat wij naar Naida gaan, verwijs ik u nog even naar onze website. Kro.nl. Daar vindt u meer informatie over het afgelopen uur. En Naida, waar ga jij het over hebben? Zometeen in lijn 1. Hey Sven, goedemorgen. Ja, ik sta vandaag met de lijn 1-bus op plein 4045 in Amsterdam. Het stadsdeel Nieuw-West heeft namelijk het plan opgevat om mbo-jongeren aan een woning te helpen, te helpen. Maar dan alleen als ze werk hebben. Ja, en dat plan is niet helemaal lekker gevallen. Hoe het precies zit, hoort u zo meteen in lijn 1. Dit is Radio 1. Is het NOS Journaal tegenover mij. Met een Shalom, Jan van der Putten. Ja. Niet verkouden toch, hoop ik? Nee, nee, het valt om mee. In uh, Hamburg is de zitting begonnen van het internationaal zeerecht tribunaal. Dat buigt zich over de vraag wat er moet gebeuren met de Greenpeace activisten... die vastzitten in Rusland. Nederland eist dat de dertig opvarenden... onder wie twee Nederlanders voorlopig worden vrijgelaten. De provincie Limburg wil maastricht aachen Airport overnemen. De luchthaven zit in financiële problemen. In juni voorkwam de provincie een faillissement... met een bijdrage van 4,5 miljoen euro. En om voor een structurele oplossing te zorgen... wil Limburg de luchthaven voor het symbolische bedrag... van 1 euro overnemen van de huidige eigenaar. Een rechtbank in Jeruzalem heeft oud-minister Lieberman vrijgesproken in een corruptiezaak. Lieberman kan daardoor terugkeren in de Israëlische politiek. Eind vorig jaar trad hij af als minister van Buitenlandse Zaken na beschuldigingen van het aannemen van steekpenningen. En vakantiepark Duinreil bij Wassenaar fungeert het komend half jaar als opvang voor asielzoekers. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en de gemeente zijn het erover eens geworden. In totaal worden de komende winter 600 asielzoekers ondergebracht in huisjes op het pretpark bij Wassenaar. Dat zijn de hoofdpunten. Het staat hier nou nog steeds vast, Edwin Ja, Op zes uh, verschillende plaatsen. De files die opvallen op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn van Voorthuizen. Twee kilometer file. Er zit een gat in de weg, dat wordt nu gerepareerd. Eén rijstrook is daar dicht. De A15 van Gorkem naar Nijmegen is nog steeds dicht bij Geldermalsen. Waarschijnlijk duurt dat nog tot 12 uur vanmiddag. Verkeer richting Nijmegen kan omrijden vanaf Knopendel via Den Bosch. Op de A58 Tilburg richting Breda staat voor knooppunt Galder vier kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. Rechte rijstrook is dicht. En op de N235, Purmerend richting Amsterdam, staat vanaf Purmerend 7 kilometer. Dankjewel, Edwin. Dankjewel, dames en heren, voor het luisteren. Tot morgen en veel plezier met Naida. Dit is Radio 1 NTR Lijn 1. Hier is Naida, Orange Er is nog steeds een tekort. Een tekort aan betaalbare huurwoningen. Een oplossing vanuit de overheid laat op zich wachten. En de flexibiliteit op de koopwoningsmarkt ook die is nog steeds niet in zicht. Het gevolg is dat er initiatieven ontstaan vanuit het bedrijfsleven voor mbo-jongeren. Enige vereiste is de jongens moeten, en de meisjes die moeten wel een baan hebben. Maar dit stuit op veel verzet. Volgens de SP is dit niet de juiste oplossing om een woningtekort in Amsterdam tegen te gaan. Zij zeggen dat er sprake is van uitsluiting... Om maar te spreken met de SP, wie geen baan heeft, moet achteraansluiten. Dat kun je niet maken. Mijn vraag aan u is, wat vindt u? Is er sprake van uitsluiting en discriminatie? Als je enkel aan jongeren met een baan woningen aanbiedt. Of mag je uitzonderingen maken? Wat vindt u? Laat het ons weten. Mail naar lijn1.ntr.nl. Twitter kan hashtag lijn1. Maar u kunt natuurlijk ook live bellen. Dat kan op 0800 1121. Dit is Lijn 1. We werken voor de boel en ze zoeken het dus maar uit. -ja, -ja. Dat was van open werkende jeugd. Komt je oren uit. -ja, -ja. Als er echt iets moet veranderen, nou dan doen ze dat maar zelf. Als wij maar koffie krijgen in de pauze van half elf. En je weet wat je hebt, en je hebt wat je weet, en alles dan staat vast. En je maakt je geen zorgen, je schijnt op de rest, want wij zijn aangepast. En je weet... Wat voor u met de werkende jeugd? Ja, half elf is het geweest. Naar mijn gasten in de bus hebben koffie gehad van Mario. Heerlijke koffie. Mijn gasten in de bus, Erik Bobeldijk, deelraadslid, fractievoorzitter SP hier in Amsterdam. En Paulus de Wild, -Wild stadsdeelwethouder GroenLinks, ook hier in Amsterdam. Heren, een debatje, daar begin ik mee met jullie tweeën. Mogen werkende jongeren voorgetrokken worden als het gaat om toegang tot de huizenmarkt? Ja of nee? Erik Bobeldijk, SP, ik begin met jou. Wij vinden dat dat sowieso niet kan. Er is een zwaar tekort aan sociale huurwoningen. Mensen moeten soms langer dan tien jaar wachten. De enige reden om voor te gaan is dat er urgentie zou worden geregeld. Dat je urgent bent. Dan zou je voor moeten gaan. Maar niet omdat je wel of geen baan hebt. Dat alleen de mensen een baan voor gaan. Dat willen wij sowieso niet. Waarom willen jullie het niet? Nou, je krijgt een soort tweedeling. Je ziet ook al in de zorg dat sommige werkgevers voorrang regelen voor een werknemer. Uh, die dan uh, waardoor ook een ander langer moet wachten. Uh, dus de beschikbare sociale huurwoningen, daar is gewoon een zwaar tekort aan. Mensen moeten een dak boven hun hoofd hebben. En dat schaarse goed moet je gewoon eerlijk verdelen en niet uh, een deel daarvan uitsluiten. Paulus de Wild, Wild van GroenLinks? Ja, ik vind het een buitengewone rare... Uh, voorstelling van zaken om te doen alsof werklozen uitgesloten worden... van, uh, van de woningmarkt. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het gaat hier om één project. Een project wat speciaal gemaakt wordt voor werkende jongeren. Er is niemand die piept als we studentenhuisvesting neerzetten... of als we oudere woningen neerzetten. Dan kan je toch net zo goed zeggen van... ja, we zetten een oudere woning neer. Ja, dat is uh, leeftijdsdiscriminatie want als 50-jarige mag ik er niet in. Dat is toch raar? Dus uh, er is hier één project, dat is speciaal voor werkende jongeren... Prima project, er zijn bovendien 500 extra woningen. Dus het argument van Erik dat anderen daardoor langer moeten wachten... dat is ook helemaal niet het geval. Het zijn 500 extra die er anders niet waren geweest. Dus prima project, zorg voor meer variatie op je woningmarkt. Zorg voor speciale projecten, projecten voor werkende jongeren... projecten voor uh, niet-werkende jongeren. Kortom, zorg voor veel soorten woningbouw. Ja. Dat is alleen maar mooi meegenomen. Eentje extra. Het is een beetje een doorgeslagen... Eer, ja. Eerlijkheidsdenken van uh, Erik... Nee, het is, uh, het is zeker niet zo dat, uh, dat er voor bepaalde doelgroepen niet gebouwd kan worden. Alleen echt het uitsluiten van mensen die geen baan hebben. Uh, ja, daarin krijg je wel een, een tweedeling. Dus een, ook wat ja. ik zeg al van in de zorg. Maar bij studentenhuisvesting, wat Paulus terecht zegt. We hebben ook studentenhuisvesting. Dat vindt u geen tweedeling als SP? De studentenhuisvesting zit sowieso andere regels rond. En dat gaat met name om, de so dit zijn sociale huurwoningen. Uh, en mensen moeten echt tien jaar wachten. En als je dan als, als werkzoekende langer moet gaan wachten... Um, ja, dat, en, en het feit dat het, het, het zeggen van ja dit komt er extra bij ruimte is schaars in Amsterdam de, en de, ja, er zijn her en der nog wel wat kale plekken omdat er wat woningen zijn gesloopt waar niet nieuw is voor gebouwd maar dat is straks niet veel. Dus ja. uh, je moet ook, ook zorgvuldig met die, met die lange wachttijden omgaan we ja, nogmaals, echt merkwaardig om het zo neer te zetten. Want het is, er worden voortdurend projecten voor speciale groepen gemaakt. Als je studentenwoningen neerzet, dan worden mensen met een baan uitgesloten. GroenLinks maakt zich al jaren druk voor, jong, voor werkende jongeren. Zorg nou eens een keer dat er niet alleen voor studenten gebouwd wordt... maar dat er ook voor werkende jongeren gebouwd wordt. Nu is er een keertje een project. Nu mag het weer niet, omdat we dan anderen zouden uitsluiten. Dus het is echt onzin. Deze mensen hebben juist op dit moment ontzettend weinig kans op die woningmarkt. Nou, Dus moet je zorgen dat die woningmarkt extra voorzieningen biedt... voor juist werkende jongeren. Eindelijk een keertje lukt zo'n project. Ja. Ik vind het zo gek om dan net te doen alsof er een ander uitgesloten worden. Hé, jij meldde het ook in je inleiding van in Nieuw-West. Mensen uh, uh, zonder baan mogen geen woning hebben. Nee, dat is onzin. Dit is één project en op dit project gaat het om mensen met een ja. baan. Het gebeurt heel vaak dat huiseigenaren zeggen van nou, ik stel een bepaalde inkomenseis bijvoorbeeld. Hadden ze dat gedaan, had het effect precies hetzelfde geweest en had kennelijk niemand gepiept. Nou, ik vind het raar. Erik? Nou, ja, ja, dat effect is natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Want het, het, er wordt echt een onderscheid gemaakt op werk en, en niet op inkomen wat gebaseerd is. Kan je die huur betalen? Dat is, dat, dat is een reële vraag van een verhuurder. Kan je die huur betalen? Maar als iemand uh, van zijn twintigste tot zijn 27 een redelijke baan heeft gehad... Uh, nog geen woning heeft kunnen vinden... en dan werkeloos wordt... komt hij dus niet in aanmerking voor dit, uh, voor dit traject. Ja. Nou, dat is toch een vorm van rechtsongelijkheid... die je gewoon niet moet willen hebben. Maar Erik, in de praktijk... Je hebt mij overigens nog niet kunnen overtuigen... dat dit een slecht idee is. Maar Erik, in de praktijk is het toch zo... dat juist heel veel jongeren die werken... maar die weet je, net niet genoeg verdienen. Dus inderdaad een beetje op dat mbo-niveau... Een, een, een, ja, vaak juist voor hen het lastiger is. Want zij komen niet... als zij een woning willen in de vrije huursector... dan kunnen ze die gewoon niet betalen. Dus ik heb in mijn omgeving juist het idee... dat juist jongeren met, met die werken... vaak meer het dupe zijn van degenen die helemaal niet werken. Nee, het, het speelt voor alle jongeren dat er op dit moment gewoon een zwaar tekort is. Uh, die, die hele sociale huurwoning, daar, daar is echt een enorme vraag naar. Mm -hmm. Dat geldt zowel voor de werkende als voor de niet-werkende. Um, wij hebben ook, afgelopen woensdag heeft ons voorstel in de Raad gediend... Om, om niet deze koppeling te maken. Maar we hebben ook een voorstel gedaan om te zeggen... Van, uh, zorg dat het aantal sociale huurwoningen in heel Nieuw-West in Amsterdam-Nieuw-West niet terug gaat lopen in deze periode, want er is al zo'n enorme ja. wachtlijst. Dat werd ook niet gesteund door, door dezelfde partijen. Die zeiden dit is een mooi project. Nee, eh, dat is niet waar, Erik. Dat is gewoon niet waar. Nee, ja, dat is wel waar. Nee, dat is niet waar. Het ging <gif> daarom een speciaal project. En eh, eh, daarom eh, en het is sowieso ook, het, ook onze doel doelstelling om de aantal sociale huurwoningen ja. op peil te houden. Dus wat dat betreft verschillen we. Laten we even wel vooral even bij dit project blijven. Ja, nou, want gaan we gaan het heel erg hebben over wat er in Nieuw-West gebeurt. Ja. Maar Even terug naar dit project. Nou ja, als het gaat om jongerenhuisvesting is het wel heel belangrijk. Er is ook in de gemeenteraad is er ook Ingediend door GroenLinks om 8 miljoen uh, vrij te maken voor jongerhuisvesting. Ja. Het is de SP geweest die voorstelde om daar 4 miljoen van af te halen om dat naar oudere huisvesting over te hevelen. Nou, als er nou iets discriminatie ja. is, en, uh, en ik ga naar een Bellen, maar voordat ik dat doe, nog even naar jou, Erik. Soms, het klinkt een beetje een SP, jullie hebben allemaal goede bedoelingen, maar het klinkt bijna alsof als jullie geen keuze kunnen maken en zoiets hebben. Alles moet in één keer eerlijk zijn en als het niet alles in één keer eerlijk ka kan, dan doen we maar niks. Nee, kijk, uiteindelijk is het een schaars goed. Dat heb ik ook gezegd. Van de ja. ruimte in Amsterdam is een schaarsgoed. En als we dit uh, aan bepaalde be, uh, voor bepaalde groepen gaan geven... betekent dat dat je die ruimte niet voor andere groepen gaat geven. En op een bepaald moment, als je dit door gaat zetten... gaan er bepaalde mensen gewoon aan de kant staan. En okay. dat willen we per se niet. Aan de telefoon hangt Dirk-Jan. Goedemorgen, Dirk-Jan. Zeg het maar. Goedemorgen. Uh, nou, ik vind het wel een goede stelling. Exactly. Mensen, Je hebt het over jongeren. Dus er plaat niet over mensen al lange tijd werken. Maar tijd misschien. En als je niet werkloos bent, dan woon je in feite nog thuis. Een werkloos met een uitkering... dat kan nooit niet veel zijn... of zelfs sociale dienst moeten kijken, Dat wordt een gesubsidieerd huisje. kost klauwen geld. En laat nou die 500 jongeren... die een baan hebben en een huisje... laat die nou gewoon starten. En dan hebben een paar anderen misschien wel pech... maar het geneuzel wat we weer hier met z'n allen ja. ophalen... het zijn gewoon 500 jongeren... die nu een baan hebben... laat die in amsterdam eens een kans krijgen. En 500 thuiswonende jongeren... Die geen baan hebben, want we hebben we het over. 500. Je moet even wachten. James, James, James. Ja, dankjewel Dirk-Jan. Laat okay. die jongeren die geen baan hebben... en afhankelijk zijn van, uh, van, van de uitkeringen... lekker thuis wonen, zegt Dirk-Jan. Maar geef die anderen die wel hard werken en baan hebben... een kans op een woning. Er zit toch wel iets in, uh, vind ik, Erik... Nou, kijk, op het moment dat, dat echt om, om inkomsten gaat, dus mensen die gewoon het geld niet hebben en daarom thuis wonen. Uh, ja, daarvan heeft de heer de Wild al gezegd van daar hebben we gewoon ook inkomenseisen van. Hè? Dus je hebt ook gewoon inkomensgrenzen. Ja. Die kan je stellen. Je moet dus als verhuurder moet je ook, je moet gewoon je huur kunnen betalen. Uh, alleen dat is wat anders dan iemand die bijvoorbeeld inderdaad, wat ik eerder heb gezegd, iemand die van zijn twintigste tot en met zijn 27 ste heeft gewerkt, geld heeft verdiend. Al zeven jaar wacht op een huurwoning, nu in de aanmerking komt. Maar omdat die op dat moment werkloos is geworden... er niet voor in aanmerking okay. komt. We gaan vragen aan de man die achter dit idee zit... Ralf is CEO at Change, bij Change. Kun je ons even in het korte uitleggen... wat is het nou precies? Want jij bent met dit idee gekomen. Ja, natuurlijk. Uh, nou, dank voor de uitnodiging. Uh, nogmaals inderdaad, Ralph Mamreus, Change Is. Change Is is een uh, concept uh, opgericht voor uh, het creëren van toekomstperspectief... voor jongeren tussen de 18 en de 30 jaar. Inderdaad, werkende jongeren. Maar wel met een uh, uh, oogmerk om ook de niet-werkende jongeren perspectief te bieden om richting werk te gaan. Um, er wordt een beetje gesuggereerd dat wij inderdaad aan een tweedeling uh, zouden doen. Ik uh, moet zeggen, ik deel de mening van uh, de heer De Wild. Ik zal het niet in herhaling uh, vallen, want er is al differentiatie op uh, de woningmarkt... Uh, met betrekking tot jongeren, uh, studentenwoningen. Uh, dat is er één van, maar het is het al uh, genoemd. Um, maar ja, wij, wij zeggen van, als je huurwoningen maakt, dan heb je een keus. Hè. Dit is een markt... Initiatief, geen uh, corporatie-initiatief. Dus dit zijn geen bestaande sociale woningen. Dit zijn woningen die op de markt komen door een bedrijfsinitiatief met een sociaal karakter. Ja. Maar dus even, je hoeft het niet woningen. te verdedigen. Ik ben echt even oprecht benieuwd, wat ga je precies doen? Dus je gaat nieuwe huizen bouwen. Ja, klopt. En dan? Nou, dan uh, zeggen wij van: wij werken dus aan toekomstperspectief voor de jongeren, uh, niet uh, studenten. En op het moment wat wij hebben gezien is: als je dus werk hebt als uh, jongeren, dan loop je als de lager opgeleide jongeren. Een bovengemiddeld kans om op enig moment uh, je werk uh, te verliezen, omdat je juist geen woning hebt. Dat is niet mijn wijsheid, maar dat is gemeten, dat is onderzocht. Hè? Als je kijkt dus naar uh, elementen dat uh, jongeren die tot MBO-opleiding opgeleid zijn, een hoger dan landelijk gemiddelde aan ziekteverzuim hebben, een hoger dan uh, landelijk gemiddelde ongewenst verloopt hebben, daar lopen ze eigenlijk een beetje tegen de lamp... in hun uh, uh, uh, carrière, in ja. hun professionele carrière. Omdat Met, ze geen om, goede basis hebben. Omdat wonenbasis. ze geen woning hebben. Ja. Ja. En uh, als je ze dus die woning verschaft... dan houden ze hun werk, dan mm -hmm. creëer je toekomstperspectief... maar dan creëer je ook een, een, een, een maatschappelijk draagvlak voor ons allen... waar we allemaal aan uh, mee profiteren. Oké, okay. dat is dan één ding waarin je duidelijk een visie hebt. Iets anders is, je hebt er ook gekozen voor een wooncomplex. Het is niet zomaar dat je een huisje hebt en je doet je deur open en weer dicht en that's it. Maar je hebt een ander idee erachter, want het moet een wooncomplex worden. Ja, dat klopt. Wij hebben dus een concept ontwikkeld waar een koppeling wordt gemaakt... tussen wonen, werken, leren en leven. Mm -hmm. en dat is een integraal concept, want wij zeggen dat dat de elementen zijn... die samenhang met elkaar hebben als ware communicerende vaten. Maar wat betekent dat in de praktijk? Stel, ik ben nog 25, ben ik al een tijd niet meer, maar stel... mbo-opleiding en ik wil daar gaan wonen. Dan moet je koffie gaan drinken, iedere zaterdagochtend met de andere mensen die er wonen? Nee, je bent absoluut niet verplicht. Primair is gesteld dat wij, als je werk hebt, dat je een woning bij ons kunt krijgen. Als je die woning dan ook hebt, dan zijn er een aantal faciliterende aspecten die wij bieden waar je gebruik van kunt maken. Maar waarbij je zeker niet verplicht bent om gebruik van te maken. Ja. Dan maar toch heb je dat idee wel. Het achterliggende idee dat het echt iets moet worden... waar mensen samen ook doen. Een soort community. Ja, een soort community. Omdat wij zien dat uh, jongeren van die leeftijdsgroep... ook moeten leren uh, te, te, te ontwikkelen leren te leven. Hè? Ja. Dus niet leren in cognitieve zin. Maar uh, we zien dat ze bijvoorbeeld uh, uh, invullen van belastingformulieren, dat dat uh, nog uh, onbekend terrein is. Hè? En uh, je weet dat dat een groep is die niet de wereld verdient. Dus uh, draagkrachtvergrotende of uh, uh, koopkrachtvergrotende... Grotende effecten, zijn meegenomen. Dat zit allemaal in ons ja. programma. Waardoor je dus een extra setje krijgt bij Change. Maar is. dat klinkt ook een beetje als een soort studentenhuisvesting. Nee, dat is het niet. Uh, het is toch echt wel anders dan studentenhuisvesting. Ja. Bij ons wordt je geacht om intrinsiek gemotiveerd te zijn. Dus ook wel wat inbreng te hebben en iets te doen voor je directe En moet je solliciteren? Om te kunnen wonen? Je moet wel een uh, motivatiebrief uh, schrijven. Wij willen inderdaad zien van wat jouw motieven zijn om bij Changes uh, te komen te wonen. Ja. En uh, hoe jij je toekomst over vijf jaar uh, ziet. Hey, en, en kun je nog, uh, hoe groot zijn de appartementen? Hoeveel is de huur? Uh, de appartementen zijn een kleine uh, 30 vierkante meter groot. Wij beogen een sociale huur. Dat betekent onder de 500 euro kale huurprijs. Oké. Okay. En, en even wat eraf. Jij, jij, hebt dit nu, jij bent met dit idee gekomen. Je hebt er allemaal partners bij gezocht. Dit heb je nooit eerder gedaan, hè? Nee, dit heb ik nooit eerder gedaan. Uh, ik kom wel uit uh, het bedrijfsleven waar ik een, uh, een heleboel andere grote zaken wel heb gedaan. En uh, ja, ik heb heel veel te danken aan de maatschappij. Uh, ik heb uh, 20 jaar uh, een mooie carrière kunnen maken op het hoogste niveau. En dat heb ik echt te danken aan de maatschappij. Op enig moment heb ik gezien. En heb ik gedacht. Van, ja, ik wil ook iets teruggeven aan die mooie maatschappij. Ja. En uh, hoe kan ik dan het beste doen. Dan een stuk toekomstperspectief te creëren. Voor jongeren. Uh, die ons toekomst uh, ja. uh, dadelijk gaan hey, Maar bepalen. Is dit een idee dat je zelf hebt bedacht. En vooral het feit dat het een soort wooncomplex moet worden. En dat ze dingen met elkaar doen. En elkaar helpen met belastingpapieren invullen. Voor dat deel zou ik trouwens er wel weer willen wonen. Dat is altijd handig. <lacht> maar heb je in, ik bedoel, zijn er in het buitenland voorbeelden? Want ik vind het als jij dat zo zegt. Denk ik, ja, ik zou het wel eng vinden om daar iets mee te komen zonder te weten is er een kans van slagen. Heb je afgekeken ergens? Nee, ik heb uh, niet afgekeken. Ik heb het wel onderzocht of er uh, elders uh, dit soort voorbeelden al zijn. Dat is niet zo, uh, het geval. Niet in buitenland, niet in Europa, zelfs niet in Amerika. Dus dit is eigenlijk het eerste project in de hele wereld op uh, deze manier. Het is, niet, het is geen toeval geweest dat ik dit zo heb uh, ontwikkeld. En het is ook niet over één uh, thuis gegaan. Ja. Ik heb uh, in mijn professie hiervoor, waar ik uh, bedrijven reorganiseerde, uh, heb geconstateerd dat heel veel van die jongeren inderdaad uh, problemen hadden. En uh, ja, uh, daar was ik helemaal niet van op de hoogte. Ik schrok er wel een beetje van dat jongeren gewoon geen woning hadden. En hoe ver de effecten daarvan ja. reikten ook uh, en op, op werkgevensvlak. Helder voor de jongeren die een baan hebben. Maar een van de jongeren die geen baan heeft, die meldt het volgende. Jongeren met een baan mogen niet worden voorgetrokken. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Dus werk of niet, recht bij inschrijving. welk antwoord heb je voor hen Rolf? Nou, ik vind inderdaad dat niemand voorgetrokken uh, moet worden. Het is juist een, uh, opgezet om ook jongeren die tijdelijk nog geen werk hebben, hè, want uh, niemand kiest ervoor om langdurig geen werk te hebben, om die perspectief te hebben, om naar werk op zoek te gaan en op het moment dat ze het hebben, kunnen ze ook nog eens, eens wonen. Het ja. mooie van dit project is dat wij zeggen er is altijd een groep die nog geen werk heeft en die daaronder zitten, maar wel intrinsiek gemotiveerd zijn. Als je die groep kunt, kunt vinden, dan zijn wij samen met de USG People bereid om zijn sollicitatietraining te geven van zes weken gedurende van negen tot vijf. Als ze zich daarvoor kwalificeren, worden ze ook nog ja. eens bemiddeld naar werk. Dus wij, wij doen ook juist voor die ja. groep die nog geen werk heeft, zetten wij ons enorm in. En dat mag je me dan ook uitleggen. Want dat is een van de dingen, Ralf. Ik las dus inderdaad, je moet behalve dat je een baan hebt, moet je ingeschreven staan bij dat uitzendbureau. Waarom bij dat specifieke uitzendbureau? Nee, dat is niet het geval. Dat is niet het geval? Nee, nee, dat is absoluut niet het geval. Je hoeft niet ingeschreven te staan bij dat uitzendbureau. Het is echt zo dat het is een hele grote spelen in uitzendland. Nou, daar werken dus ook een heleboel jongeren. En het is dus mooi als je dus via dat kanaal... via dat platform ook jongeren kunt. Maar het kunt. hoeft niet. Absoluut en iedereen niet. maakt er evenveel kansen... ook iedereen als je maakt ergens een... anders ingeschreven staat Absoluut. Je kan gewoon via de website... je kan gewoon uh, uh, uh, ja. naar, naar het kantoor. Het is dus niet opgehangen okay. aan USG People. Een van de andere dingen die niets begrijpen, Raf... ik vind het zoals jij het nu uitlegt, denk ik... nou ja, mooi initiatief. Uh, waar ik me al jaren, jaren druk over maak... zijn al die leegstaande kantoorplannen in ons land... waarvan ik denk, jongens, maak daar nou iets moois van. En nou ga jij met dit plan... Ga je weer iets nieuws bouwen terwijl wij zoveel leegstaande gebouwen in ons land hebben. En ook in Amsterdam. Waarom iets nieuws bouwen en niet een van die mooie leegstaande kantoorpanden... ombouwen tot een wooncomplex voor jongeren met werk? Ja, dat hebben wij zelf ook gedacht in eerste instantie. Echter tweeledig kwam het volgende daaruit. Ten eerste wil je, als je deze jonge huidvest, wil je een gebouw neerzetten waar ze trots op zijn. Waarvan de maatschappij ook zegt... nou, als je daar woont, ja, dan ben je goed bezig. Ja, ja dan uh, is het omkatten van bestaande gebouwen... wordt al erg moeilijk. En een hele kostbare zaak. Kostbaarder als in eerste instantie vanuit nieuwbouw... een gebouw ja. neerzetten. En welke bank investeert nou in vastgoed in deze tijd? Ja, dat is een... Uh, een, een, een grote bank. Uh, ik wil de naam nu nog niet uh, uh, noemen, maar een hele grote bank. En zeker opmerkelijk in deze tijd. waarom wil je de, tijd, de naam nu nog niet noemen? Omdat wij nog uh, wat contracten af uh, uh, moeten wikkelen met elkaar. Oké. Okay. Uh, Paulus, je wilt reageren. Ja, ik wil daar graag wat over zeggen, omdat we namelijk ook op die manier. Uh, uh, met, met, met gebouwen omgaan. Er worden ook in Nieuw-West... kantoorgebouwen omgebouwd naar jongerenhuisvesting... of studentenhuisvesting... of juist oudere huisvesting. Dus het gaat om NN. Je moet zoveel mogelijk verschillende de, uh, dingen doen. En dit project, waar dus geen subsidie in gaat... wat gewoon een marktinitiatief is... Uh, en, en die kan zijn eigen regels stellen. En of dit nou de beste manier is, dat weet ik niet. Maar het is een manier. En ja. je moet zorgen dat je die markt... zoveel mogelijk verschillende dingen uh, uh, uh, uh, daar neerzet. Erik? ja, ik, ik, ik heb mijn bedenkingen over, uh, als ik de presentaties heb gezien, over of er geen overheidsgeld in gaat. Want onder andere het uh, traject van uh, werkbegeleiding van USG People, uh, wat hier ook aan gekoppeld wordt. Van het uh, uitzendbureau. Van het uitzendbureau. Uh, daarin wordt bijvoorbeeld uh, gestel, uh, in, in de presentatie gesteld van dat is een, een volledige werkweekbegeleiding van 9 tot 5. Uh, en dat wordt deels door... Amsterdam moet daar aan bij gaan dragen. Dat staat in de presentaties. Dus ja, daar gaat wel degelijk nou, overheidsgeld in. Ralf, zit er overheidsgeld in? Dat is iets tussen uh, USG People en uh, Amsterdam. Het is uh, iets wat USG People aanbiedt als een mogelijkheid. En het hoeft namelijk uh, niet. Maar als die, die daarvan gebruik wordt gemaakt, nou, dan gaan ze natuurlijk wel kijken van hoe kan je dat gezamenlijk bekostigen met elkaar, USG en de gemeente Amsterdam. Want de gemeente Amsterdam is daar wel zeg maar, de meest profiterende partij van. Ja, bovendien is dat natuurlijk een hele gekke manier om het, om het voor te stellen. Natuurlijk zijn er mensen die subsidie krijgen op de een of andere manier. Als iemand bij de overheid werkt kan je ook wel zeggen dat het subsidie is. Maar dat is dus niet zo. Ja. In dit project zit geen subsidie. Niks. Okay. Ja, maar het blijft natuurlijk raar dat dit soort koppelingen erin zitten. En dat het dan dus wel voor het ene uit hun bureau geldt. en niet voor het andere uit hun bureau. Ja. Maar Erik, wat er... zou jij dan willen? Want ik, nogmaals, van een deel kan ik je helemaal volgen. maar van ander deel denk ik. je maakt het nu zo ingewikkeld. wat moeten we dan doen? Moeten we nu tegen Ralf zeggen. nou ja, jammer, ga maar lekker iets anders. ergens anders verzinnen. Die woningen, die 400 woningen. voor die MBO-jongeren met een baan, die komen er gewoon niet. Willen we best doen, maar dan wil ik van jou weten, Erik, wat gaat de SB doen? En dan echt iets concreets. Want hij, Ralf, zorgt ervoor dat er volgend jaar 400 jongeren in Amsterdam in een woning zitten. Wat heb jij deze 400 jongeren te bieden? Ja, wij, wij willen absoluut dat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Ja, maar hoe ga je dat doen? We weten dat je dat absoluut nou, wil. Wij, wij, wij zijn een minderheidspartij en wij komen met heel veel voorstellen. We zien dat bijvoorbeeld veel sociale huurwoningen worden verkocht. Eh, of soms te koop staan, soms een jaar lang te koop staan en leeg staan met een bord te kopen. Eh, ja. Dus op die manier verdwijnen er heel veel sociale huurwoningen in Amsterdam. Dus wij hebben ook absoluut gezegd van er moeten gewoon sociale huurwoningen bijkomen. En er moet ook de afbraak van sociale huur moet, moet, moet stoppen. Uh, dus als je aan de ene kant de overheid gewoon dingen laat vallen, ja, dan krijg je dit soort particuliere initiatieven. Dat snap ik ook. Uh, en dan kan je zeggen: van hoera. Um, maar uh, ja, hoera als een particulier initiatief. Maar dan wel gewoon binnen de wet. En dan ook uh, zorgen dat je niet bepaalde mensen gaat uitsluiten daarvoor. Want uh, als het voor iedereen beschikbaar is, dan juichen we dit plan enorm toe. En wij dienen ook daarnaast allerlei voorstellen in om, om die sociale huurwoningen verder uh, erbij te krijgen. Paulus, de Wild? Ja, kijk. Die... Als je nou zegt dat uh, je, je ervoor inzet, hè? De, de, de Erik Babaldijt zegt dat hij een minderheidspartij is. Dus gelukkig zijn we allemaal minderheidspartijen. Dus je moet altijd uh, uh, compromissen sluiten en je moet voorstellen doen. En als er nou een voorstel ligt om extra te investeren in jongerenhuisvesting, dan is de SP tegen. Dus het is toch raar om nu te gaan roepen van uh, dit mag niet, maar uh, er moeten wel meer sociale huurwoningen komen. Nou, er komen ook meer sociale huurwoningen. We bouwen in Nieuw-West. Ja. In Nieuw-West worden 600 woningen per jaar gebouwd voor een groot deel sociale huurwoningen. Nou, dat gaat steeds, uh, steeds beter en steeds verder. Ondanks die crisis. En ook op die koopmarkt gebeurt er nog steeds meer. Kortom, er gebeurt heel erg veel in Nieuw-West. En uh, dit is een voorbeeld van een manier waarop het, uh, ja. waarop het aangezet Even wordt. Even terug naar Ralf van Medeus van Exchange. Je hebt net een beetje uitgelegd dat het moet een wooncomplex worden. Allemaal dingen samen wel of niet gaan doen als ze daar zin hebben. Etcetera, van elkaar leren samen wonen. Nou, samen dat samenheid, samen dingen doen, dat doen ze in die, in die studentenhuisvesting ook er is geen enkele plek waar het zo goren en vies en belach uh, stinkt en ik zou er niet in willen wonen. Hoe voorkom je dat dat hier niet gebeurt? Ja, dat is inderdaad een uh, belangrijk item. Uh, dat begint eigenlijk al uh, aan de wieg. En uh, Vandaar dat we ook hebben gezegd dat het is een concept hè? Dus dan uh, moet je ook heel veel aan preventie gaan doen. Maar als ik dan even een aantal zaken overslaat en ga kijken naar hoe ontwikkel je het gebouw. Want daar, dat is een heel belangrijk item. Dan wordt dat een gebouw met een, uh, uh, een centrale ingang. Een atrium zogenaamd. Vanuit dat Atrium, daar zit een receptie à la 'een, een, een hotel', bemand 24/7. Dus iedereen komt via één ingang binnen. Iedereen kent ook degene die achter de receptie zit, want dat zal bemand worden. We verder met, met, met ja. huismeters. Dus kortom, dan ontstaat er een soort sociale controle in ieder geval in de gemeenschappelijke ruimte. Ja, dat, ja dat, dat, dat, is, dat is één aspect uh, van het geheel. Het uh, tweede aspect is, is dat je dan uh, geallokeerd of uh, uh, uh, gewezen wordt naar je eigen. Uh, wooncomplex. Het is, ogenschijnlijk is het één gebouw... maar het zijn drie tot vier woontorens in één jasje. Dus dat betekent dat als jij in toren A woont en ik in toren B... Er is er geen interactie mogelijk tenzij jij mij op de koffie vraagt. Maar je wordt dus geleid naar je eigen gebouw toe. Dus je krijgt dan een, een, een schaalverkleinend effect. Okay. En, en dat zet zich nog eens door op verdiepingniveau. Maar dat is een heel belangrijk aspect naast de uh, elementen van kwaliteit... Uh, duurzaamheid, trotsheid... vandaar dat je ook uh, uh, moet gaan kijken naar... geen huftenproefmaterialen... maar hele luxe uitstraling ja. van het gebouw. En het is echt belangrijk dat okay, mensen daar vol even zijn. tot slot nog een vraag van John. Die zegt, en als je die woning betreedt, dan heb je een baan. En ik heb een baan. En na een week verlies ik mijn baan. Moet ik dan mijn huis uit? Nee, nee. Het is, uh, kijk. Uh, uh, werkende jongeren uh, uh, zijn gewoon fatsoenlijke burgers als een iedereen. Hè. Dat kan ons allemaal overkomen. Op het moment dat je nu werk hebt, kan dat morgen of overmorgen of uh, een half jaar later, kan dat anders zijn. Dus dan is het ook niet zo dat we daarop gaan toetsen. Wat we wel uh, zeggen, is we gaan de drempel zo laag mogelijk maken, dat op het moment dat je je baan verliest dat je ook weet dat je ondersteund kunt worden om zo snel mogelijk weer richting een baan te gaan vandaar dat er ook een koppeling is gemaakt met een uitzendorganisatie zodat je heel laagdrempelig weer op zoek kunt gaan naar een baan. Ik wil okay. nog even een nuance aanbrengen. Heel het kort, dus, ja, Ik moet stoppen. Het zijn dus geen jongeren alleen maar met een mbo-opleiding. Als je dus een lagere ah. opleiding als mbo hebt dan ben je ook welkom. Okay. Ik zou zeggen laten we het een kans geven. Is dat goed Erik? <laughs> <laughs> maar deze conditie eraf en dan wel bouwen oh, okay. de, deze conditie eraf. Dankjewel Erik Bobeldijk van de SP, Paulus de Wild van GroenLinks en Ralf Mammeleens. Dankjewel, dit was het weer voor vandaag. Lijn 1 vanuit Amsterdam. Morgen zijn we nu weer. Tot morgen half elf. Dan kom je tot Twee dingen. Two pengers. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. We leven in een hectische wereld en dat eist een tol. Steeds meer jongeren raken bijvoorbeeld overspannen. Dat ik geen controle heb. Heel beangstigend ook. In twee dingen een week lang gesprekken over onze 24-7-maatschappij. Met vrijdag geoud-minister Margreet Boer. Die 16 jaar geleden al opriep tot onthaaste. Twee dingen. Maandag tot en met vrijdagavond van 8 tot half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.